8 uur Christian Bonebakker met het NOS Journaal In Berlijn heeft Christian Wolff afscheid genomen als bondspresident Bij het presidentieel paleis werd hij met militair eerbetoon uitgezwaaid Zo'n 250 betogers trakteerden Wolff op een fluitconcert Ook maakte ze lawaai met Zelaas. De ceremonie was omstreden omdat Wolff moest aftreden vanwege een corruptieschandaal En omdat hij de rest van zijn leven 2 ton per jaar bij krijgt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 Het is de bedoeling dat de zorggroep Passana en Nijssmellingen vanaf augustus één organisatie vormen. Die moet bestaan uit een ziekenhuistak met locaties in Drachten en Dokkum en een oudere zorgonderdeel met meerdere locaties. De fusie moet nog worden goedgekeurd door de Nederlandse mededingingsautoriteit.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 Presentator bij een lokale omroep. We hebben gasten vandaag. En uh, niet zomaar. Ze hebben in de finale van de Grote Prijzen van Nederland uh, gestaan. Ze komen uit Rotterdam. Het zijn uh, ja, eigenlijk ook de twee blikvangers, vind ik ook meteen van, uh, van de band: uh, Rikke Korswagen en Elma. Ik ben alleen even je nachtnaam uh, kwijt. Merci.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 <laughs> ja, ik weet het weer. Dat dit Rogier Pelgrim was. Ik ja, wou net zeggen. wordt de merchandise hier ook links en rechts uitgewisseld. Dat vind ik altijd wel leuk. Uh, ja. uh, ik, ik zit er gelijk meteen te kijken op, op, de, op het album Moonshine. En natuurlijk het titelnummer. Volgens mij hebben jullie dat nummer ook gespeeld tijdens de finale.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 en ineens maar, kwam Elma aan Ja, we was een optredentje, deed ik. Ja. En uh, toen zat Elma in het publiek en zij ging gewoon meezingen. Ja. En uh, ja, toen, op een gegeven moment stonden we samen op te treden. Ja. En uh, de, de week daarna had ik, weer, had ik weer een showtje. En toen vroeg ik of ze weer zijn had om mee te gaan. En toen is ze eigenlijk gelijk weer... Ja, het is gewoon meegegaan. gegaan. Ja, ja, We, ja, ja. Gingen, is, ook, we gingen ook niet echt oefenen of zo. Nee. Zij konden we paletis, kennen elkaar ik, ook niet. We kennen elkaar niet. Ik, ja. ik uh, speelde een politie, zij speelde een politie En we zaten een, een beetje met elkaar mee te, uh, mee te zingen ja. en... Uh,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 ja, een beetje zo folky, bluesy dingetjes, rock and roll. We konden eigenlijk met z'n drieën zelfs best wel een soort een beetje van die rockabilly-achtige dingetjes doen. Zelfs dat nog. Ja. En uh, ja, dat hebben we tijd gedaan. Ja. En, um, ja. Ja, als ik je dan zo hoor en beluister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 wij dachten eigenlijk, we zijn allemaal geen muzikanten die in andere bands hebben gespeeld, wij dachten dat dat is wat muzikanten doen. Ja. Dus je gaat gewoon ergens heen, je gaat muziek maken, weet je wel. Ja, zonder ja. te veel voorbedachte raden, zonder te veel geoefend, zonder set setlist. We dachten gewoon, je gaat gewoon op een podium staan en dan maak je muziek. Dat blijkt achteraf ja. dat toch niet zoveel muzikanten <lacht> dat doen. Nee. Als we naar een festival gaan, weet ja, je dan ja. merken we dat allemaal, allemaal <lacht> ja. vaak ja. toch wel ja, to toch een soort uh, ding afdraaien is voor, voor heel veel muzikanten. Maar ja, wij hebben dat eigenlijk gewoon heel erg uh, organisch gedaan. We gingen gewoon een podium op ja. en dan Weet je, stel je voor, daarna was een hele harde band. Ja. En wij, dan wilden wij wel een beetje cool zijn. Zeg maar. Dus dan gingen wij ook gewoon een gas geven. Dus we dachten, wij, wij konden dan ook rollen, weet je wel. Ja. Ja, ja, ja. Ja, dat gewoon... is natuurlijk met blues kun je een beetje alle kanten op. Ja, ja, ja. Je kan het heel ingetogen spelen. Maar je kunt het ook heel uitbundig spelen en, ja, ja, ja. en hard. Ja, dus dat kon, ja, ja, dat was het ding. Dan hebben we, toen gingen we al uitzoeken... Dingetjes van hoe werkt als je iets heel intiem doet en heel krachtig of heel uh, ingetogen? Ja, ja. En hoe werkt het als je wil, mensen wil laten dansen? Zeg maar. ja, ja. Weet je, het is iets anders als je voor uh, een, een festival geboekt wordt met kinderen en familie en met gezellige houtvuurtjes en, en biologisch eten. Zeg maar, op, op dat soort plekken werden of vaak geboekt. Of dat je in één keer staat, zeg maar.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 Helemaal niemand. Ik kom uit een voetbalgezin. Oh! <laughs> uh, is het Sparta of is het uh, Feyenoord of kon... is het Excelsior? <laughs> nou, even, nou, Excelsior, ja. heeft uh, dat er ook mee te maken. Uh, ja. Nu komt de aap uit te maken. <laughs> ja, ik... Rikke is geen Rotterdammer. Is hij geen Rotterdammer? <laughs> oh, dat ik is denk niet. Nou, ja. Het lijkt me heel geheimen, over deur. Ik ben uh, geboren in ja. Avaldo en ik heb tot mijn 18 in Avaldo gewoond. Oh ja, ja is dat is... Mijn... Tom. Ja. Ik had het gewoon oh. kunnen weten. Ah, AGO VV En daarna heb ik nog in Enschede gewoond en in ja. Utrecht. en Maar is, je... is, is, is het een sportieve familie, de familie waren Waar, wow, best wel. Ja, voetbal ja. is echt een voetbal. Ja, ja, allemaal voetbal. Mijn moeder gastvrouw nog, geloof ik. En, uh, <laughs> en mijn vader grensrechter. En uh, mijn broers, allebei mijn voetbal uh, Staat die zondags te vlag Ja, he? is dat de vlaggen, ja. Ik vind dat wel uh, getuigen van, van... Die mensen zijn eigenlijk bijna, op bijna onder een vergrootglas, moet je die vinden. Die dat toch doen. Want ik, uh, nou ja, dan nu ga ik even wat vertellen. Uh, ja, ja, ik, <laughs> ik, ik zit toch zondags... Uh, <laughs> uh, zit ik gewoon verslag uh, te maken voor het Noord-Hollands Dagblad ja, bij ja. voetbalwedstrijden. En dan denk ik, een scheidsrechter, je moet het maar doen.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 Hmm. Ik heb wel rare dingen gedaan om muziek maken op gitaar, hoor. Ja, het oh. dus, dus, <laughs> is nog een ja. vluchting dit. <laughs> dit. Dit viel, geloof ik, nog alles mee. Ja. En ik geloof... In het begin was mijn moeder niet zo fan. Ik vond dat ik niet kon zingen. Maar ik geloof dat nu... Mijn, mijn, mijn vader, mijn broer... En, en mijn moeder had ook gewild, hoor. Maar ze was in het ziekenhuis. En uh, die zijn gewoon naar, alle, naar allebei de releases gegaan. In in en in de Paradiso. Ja. Als, vorig jaar speelde Uro. Ja, gingen ze gewoon... Uh, met z'n allen naar, naar Oerlestroom. Nou, hebben ze de ja. Schellingen geboekt voor het ja. voor hele Oero festival ook Ja, ja, ja. ja en ze, voor hen is het zo. Ze hebben zo'n tijdje geleden zo'n. Ik weet niet, maar. Ja, maar ik vind ze, ze gaan ook wel mee, mee in het avontuur. Van, ja. Ja. ja, best wel. Ah, dat vind ik. Hè. Dat is we schrijf, wel we wel leuk. kijken niet van een afstandje. Ze ja. willen ook gewoon. Uh, ze willen nee. onderdeel zijn van. Ja, en dan gaan ze ook niet alleen maar naar ons optreden voor hè Als ja. ik dus naar huis ga, ja. eh, na of dan liggen daar cd's van allemaal andere dingen die ze gaaf vinden. Daarvoor hadden ze dat niet echt. Dat gaat, nou. Heb je goed gedaan. Ja. Nou, dat is leuk, leuk om te weten Dan zijn we dus nu toegekomen aan het, het eerste track En ik heb hier het, het viniel in mijn handen Dus uh, de mensen die uh, zeggen van ja wat, uh, wat is dat Nou uh, als je viniel wil horen dan moet je maar naar de vinieljaren gaan luisteren De woensdagmiddag uh, Dit is gewoon hagel nieuws Zit gewoon ingepakt Ik denk dat ik hem ook lekker ingepakt laat vind ik leuk Nou ik niet ik ja. ga me thuis meteen ja, wel dat, spelen. Ja. Dat, dat mag jij allemaal <laughs> Maar doen. dan wel de plaat. Ja, de plaat. <laughs> de plaat blijft beter klinken. De plaat. Uh, maar er zit natuurlijk ook een, een album op, op het digitale schijfje. Dat zit erin. Uh, wij draaien natuurlijk uh, het, ja, het album mee, Moonshine. En we draaien het titelnummer. Moonshine. Alleen maar inhouden. Als je uh, je ja. me Als ik, uh, ik uh, zo zit zoals ik nu zit, dan uh, denk je van uh, nou uh, die Jaap Koper, hij is wel vrij relaxed. Nou, ondertussen kook ik gewoon werkelijk. Want wat uh, gebeurt er?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 Ik zit uh, gewoon. <laughs> Ik zit er gewoon. Uh, om eraan te vergaven, werkelijk. Aan het feit dat het gewoon vinyl is. En dat er ook gewoon daar binnenin. Een volle, Heb je een Het is volle, hol volle maan, hè? Nu? Wat zeg je? Het is volle maan. Ah. Het is wel toepasselijk voor moonshine. Ja, oh. Toen, Toen wij net hierheen uh, reden vanaf Rotterdam, ja. we hebben de echte. De echte, je hoeft bijna de lamp je bijna de de lampen lampen niet aan te doen. doen Oké. Okay. Uh, dat was dus uh, één. En twee, wat je erachter hebt gehoord, uh, was Alaska. En nou daar ben ik even de titel van, uh, van de track kwijt. Maar het is het langste trackje wat erop staat. dan weet ik het. Never Cry Wolf. Goh. Heeft ook iets met, uh, ja, oh <laughs> met, met de maan te maken, ja. als je het mij vraagt. Maar ja, nou, ja? heb jij überhaupt wel een met thuis? Uh, ja, maar hij doet het alleen niet. Die van ons ook niet. Nee, dus daarom maak ik hem <laughs> lekker ingepakt. Vind ik, uh, vind ik, dan is het een mooi gewoon een collector's item. En dan heb ik ook uh, gewoon een, uh, een fijn. Uh,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 Alles aan die CD hebben we zelf gedaan. Zelfs bepaalde instrumenten hebben we zelf gemaakt, bepaalde microfoons zelf gemaakt. Alles zelf opgenomen, <kijkt> zelf gemixt. En um, ja, dat idee over. Die die hele, die hele, zelfs die hoe ze, die ja. allemaal met de hand gedrukt joh. We met, met de hand gezeefd, Gevouwen, ja. gesneden, gerild, gelijmd. En alles met de hand gedaan. En dat wilden we ook echt.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 geen bas hadden. We ja, konden ja, ja, ja. geen bas spelen. Dat was gewoon onze, onze, onze bas. <laughs> en ja, dat werkte zeer, ook echt een heel goed. Volken, ja. Geitenwolle sokken ding of zo. Maar ja. Ja, dat ding was juist. Uh, dat, ja, dat, dat geluid wat eruit kwam, krijg je niet uit een uh, basgitaar. Nee. Um, vonden hm. dat, wij vonden dat altijd gewoon een heel stoer ding. Uh, maar nu, ja, nu hebben we tegenwoordig een basgitaar. Afgelopen, te afgelopen maandag vroeg ook iemand waar die was. Ze dus ja. vonden het heel jammer dat hij <laughs> niet meer op het podium stond. Alleen bij ja. het laatste nummer hebben we hem nog één keer gebruikt. Oh, ja.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 op een podium echt aan het uitzoeken. En aan het, aan het spelen. Mm. En, dus, en op een gegeven moment dan, uh, ja... Dan ken je op een gegeven moment wel, wel een keer iets. Weet je wel? Dan, ja. dan wil je wel eens een keer... Daarbij komt ook dat onze ja. optredens groter werden ja. En met, met type, echt die typische akoestische instrumenten dan maar... Tot, als je kan je een beetje versterken tot 500-600 man. Mm. Maar als je op een festival staat, op zo'n weidje, weet je wel... Dan, uh, dan moet het wel blazen, zeg maar. Anders waai je weg. Ja. Dus... Ja, zelfs, er zitten technische grenzen aan tot hoe groot het kan. Ja. Met, ja. Met, een, met, met akoestische instrumenten. Ja, dat we, dat we, hebben we wel echt gemerkt. We, we zijn altijd bezig met het vergroten van onze mogelijkheden. Ja. We willen altijd verder. en willen altijd... Mi door. Ja, Niet nou, meer, nou, meer maar, maar jullie willen door. gewoon, uh, jullie willen gewoon uh, je grenzen verleggen. Dat is het in feite eigenlijk. We weten Halfway Station, dus we zijn, ja, er, we zijn ja, er nooit. Ja, dat, dat, <laughs> ja. Nou, dan is de naam ook uh, meteen verklaarbaar. Hè? Dat, dat je altijd ergens halverwege bent en dat je misschien verder, uh, verder wil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 En dan ga je weer spelen, En dan ga je weer geld verzamelen en dan zorgen dat je daar komt. Ja, ja. want dat speelt allemaal het een over, over in mijn hoofd. Van ja, want ideeën zijn leuk, maar je moet natuurlijk ja. ook de muntjes tegenwoordig hebben. Uh, ik denk dan steeds maar aan die man, uh, <coughs> weet je wel, die uh, ja. van, uh, van dat energiebedrijf. Ja. Uh, de eurotjes zijn ook belangrijk. Maar uh, hebben jullie mensen die daarin geloven en zeggen van nou.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 Is dat noodzakelijk? Het dat je staat op iTunes is? al. En misschien weet je het nog niet druk. Maar nee, staat maar is op dat iTunes, noodzakelijk Spotify. Ja? ja, Spotify. Uh, dat zijn de nieuwe media. Uh, uh, he, de nieuwe ja, media. ik denk dat dat noodzakelijk Ontkom is. Ontkom je zo. er niet aan? Nee, ik denk dat je er niet aan ontkomt. Nee? En ik denk dat je, je het ook ten voordele kan gebruiken. Ik denk dat het nut heeft. Want dat is wat ja. jij ook bedoelt volgens mij. maar ik ja. ook niet? Ja. Oh, als je met plaat aankomt, dan, dan zie ik ook wel wat van de kwaliteit terug. En ik vind dat het bij online media toch wel achteruit gaat. Nou, wat, je, wat het ja. verschil is, is tussen die mp en een plaat... is het verschil dat het losse mp zijn. En dit is een, een geheel als plaat. Hmm. Deze plaat zet je, de, We hebben nagedacht bij het maken van dit ding over het geheel. Ja. En, en we hopen dat dat geheel dat dat losse nummers de som, dan komen dan, dan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 Daar controleerde de, de, de parkeerpolitie en, ook ja, echt alleen als ja, jij er staat. Alleen ja, nee, het maakt niet uit maar ik heb er In tijden van crisis dus ik moest uh, 54 euro schrijven. Dat uh, is heel fijn in deze tijd. Maar goed. Uh, en vandaag was het uh, het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 ...filmpjes van muziek en, en ja. dat soort dingen. Ja. Maar uh, het is maar ho hoe je het bekijkt. Het kan ook voor je wer werken, begrijp ik. Maar uh, ja, we we zijn je. er wel niet uh, zo heel erg mee bezig, hoor. Nee, we zijn goed. geen uh, man, politiek platform met mm -hmm. een uh, professionele... Dat, dat bedoel ik niet. Nee, nee dat, dat maar het dus is niet dat we er nee. niet over nadenken. Nee. Ja.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 Um, bijvoorbeeld, familie of zo. Of, mm -hmm. uh, of, of, of professionele mensen. waarmee we samenwerken. die zeggen, kunnen, zeggen gewoon doodleuk in je gezicht. dat ze het gedownload hebben. Terwijl dat <laughs> gewoon niet kan. Weet je? Dat is gewoon. Ja. dat ik denkt van ja, uh, dude. Dit is gewoon zo geaccepteerd. Weet je? En zo ingebakken. Inge, inge, bak in de samenleving ondertussen. dat, je dan, dat, je, dat mensen zo zeg maar niet eens.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 denk van ja man, je moet ja, een ja, beetje ja, ja, je voor ja, ja, ja, ja, Als je ja, gewoon ja, ja, van muziek houdt, die 5 euro. Ja, ja, als je het dan niet aan de deur geeft, leg het dan nog op, stiekem op het podium of zo. Weet ja, wat, dat het gewoon ja, ja, bij ja, de terecht ja, ja. ja. ja. ah, komt. Ja. Uh, wat, wat, wat ik vind, uh, dat, en dat zeg ik nu ik, uh, di dit samen met Marcus uh, al anderhalf uh, tot twee jaar uh, zijn we dit aan het doen. Mm -hmm. uh, vind ik wel, uh, uh, je bent een soort eigenaar van datgene wat jij maakt. En ik vind als jij dat op een gegeven moment toont aan een publiek.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 Ja, nou, dat, doen dat doen gebeurt al niet, niet meer. Nee, nee. En dan, dan, dan stuur je daarna een, een, een heel aardig mailtje... bij een vriendelijk verzoek om. En dan krijg je nog een grote waffel toe, weet je hoor. Mm. Dat is wel een beetje de tijd van nu. Ja. ja, nou ja, goed. Het gebeurt gelukkig ja. niet heel vaak. Nee, oké. Okay. Uh, dit was even de lading en de, de randverschijnselen eromheen. Uh, laten we nog even fijn... Uh, nou, laten we dan nog maar een stukje van uh, het album draaien... vind ik dan, hè, want uh, we zitten vlak voor negen En ik wou zeggen, ik, ik heb niks anders toegeschoven Nee, daarom. Dus uh, dan, uh, dan gaan we <laughs> gewoon nog een uh, track van het uh, album...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 Wow.